Goedenavond. Ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. D66 leider Sigrid Kaag zegt te twijfelen aan haar toekomst als politicus. Die uitspraak doet ze in het tv-programma College Tour. De aflevering met haar is zondagavond te zien. En Kaag wordt emotioneel als er een fragment wordt getoond van haar dochters die zeggen dat ze bang zijn dat hun moeder eindigt als oud D66 minister Els Borst die in 2014 werd vermoord. I'm worried my mom will end up like that. Yeah. You only need one time. Yeah. for it to go wrong. Zoals Elspoort? Zoals ja. ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry. Kaag wordt vaker bedreigd. Er stond ook al eens een groep demonstranten met brandende fakkels voor haar woning. De D66-leider zegt in College Tour dat ze nog niet weet of ze meedoet aan de volgende verkiezingen. Kaag, haar kinderen willen in elk geval dat ze stopt en een baan in het buitenland zoekt. Zo'n 40 vluchtelingen die eerst gescreend hadden moeten worden door de vreemdelingenpolitie... ...zijn door een fout van het COA per ongeluk naar een opvang in Assen gestuurd. Normaal gesproken blijven ze in Ter Apel in Groningen... tot zeker is dat iemand niet betrokken is bij bijvoorbeeld mensenhandel of aan identiteitsfraude doet. De gemeente is niet te spreken over de blunder van het COA. De tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen heeft buiten Turkije... iets meer mensen naar het stemhokje gebracht dan in de eerste ronde. Bijna 2 miljoen mensen brachten hun stem uit, melden Turkse media. Dat zijn er ongeveer ruim 50.000 meer dan bij de eerste ronde. Toen wist geen kandidaat een meerderheid te behalen... waardoor er zondag in Turkije een tweede ronde is. En in het noorden van Duitsland is gisteravond de politie uitgerukt om zo'n soort geluid. Ja, heftig wel. Anders dan je zou denken, het is een hysterische gamer. Meerdere mensen uit de buurt belden de politie omdat ze dachten iemand om hulp te horen schreeuwen. Maar het bleek te gaan om een jongen die een online spel aan het spelen was en zijn medespeler dus om hulp riep. Terwijl het raam open stond en hij zijn koptelefoon op had. Hij had niks door dus. Hij heeft beloofd niet meer zo hard te schreeuwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt wel flink af tot een graad of 4. Morgen een lekker lentedagje met veel zon. Er staat wel een stevige wind en graad of 17 wordt het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral nog vast aan de oostkant van Amsterdam. Want op de A1 amsterdam amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen knopend Watergaasmeer en Muidenberg zat 10 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Ze zijn daar nu gemorste olie aan het opruimen. En dat levert je een half uur vertraging op. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer, staat nog 8 kilometer. En dat levert 10 minuten extra op. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dus een keer even weer beginnen met een beetje een klassieker. Uh, ja, dat is het uh, nog wel een beetje. Is ook alweer van uh, een tijdje terug, vier jaar geleden. En net toen ze alles uh, dat er een beetje uit uh, brachten. Toen kwam ineens het uh, woord met het C-virus opzetten. En toen konden ze dus helaas Laika, Belka, Strelka niet meer eigenlijk uitvoeren in Zalen. Ik heb het over Deadline. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. In dit uur eh, sowieso gaan we even een gesprek laten horen wat ik eh, heb opgenomen met Max Polman. Want afgelopen week, eigenlijk vorige week, heeft hij eh, zijn eh, album gepresenteerd Roads Go On Forever. En eh, daarna leid aanleiding daarvan heb ik eh, toch even met hem gesproken. Want het was best een bijzondere avond daar in het skatecafé. Eigenlijk... Café Dik en Dik. Wat onderdeel is van het hele grote skatecafé. Maar daar zal Max zelf al uit de doeken doen... van wat dat nou precies is geweest. En in het uh, tweede uur... hebben we de winnares... van... de popprijs. En dan moet ik het even goed zeggen. Amstel en Meerlanden aan de telefoon. En dat is Axblad. Uh, zij heeft uh, afgelopen vrijdag... daar de winst weg... weten te kapen... Uh, tijdens een optreden in de P60. Dus dat... ...is dan uh, voor het tweede uur. En Helene komt straks vanaf acht uur hier ook spelen. Dus uh, dat is een uitgesteld uh, verhaal. Want dat uh, was de bedoeling dat zij in april. Maar er is genoeg gesprekstof om verder over te praten. Nou, er zit nog veel meer in. Want vorige week kwam dit uit. En dan heb ik het over... ...terwijl ik even het knopje van een van de mengpanelen weer, uh, ...weer een beetje moet, uh, moet zien te fixen. So dat is een barnsteen. Voor de mensen om hem heen Als ik het even niet meer weet Is het geen probleem Hij werkt voor alles dat hij heeft Is de sociaalste op elk feest Als hij een fout maakt Is hij de eerste die het toegeeft Nee. De... said a daughter and when he went into her room to find the bedside tables gone, he once had a daughter he went out and And a But he could never get it more Some of a life smoke. Goed, uh, dit was de uh, Water van Bram van Lange. En die hebben we hier ooit uh, gehad. En uh, wat uh, is de reden waarom ik hem nu weer draai? Omdat hij natuurlijk in de releases van mei zit. Want we zitten in uh, mei. 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vandaag, mensen. Dus uh, dat is uh, de reden waarom we heel veel Noord-Hollandse dingen... alleen maar Noord-Hollandse dingen draaien. En Bram van Lange komt uit Amsterdam. Dus telt hij gewoon mee... En ik ben dan zo'n figuur... die dan af en toe ook nog wel eens een vraag stelt... in een ander radioprogramma. Maar dat heb ik helemaal niet goed gedaan. Want ze zaten op een gegeven moment met de handen in het haar van... wat bedoel je nou met die vraag? En op het moment dat ik het wist... ja, toen had ik eerst een fout e-mailadres uh, gestuurd. Want ik had een eentje ergens teveel. Toen kwam ik hier terug... En op het moment dat ik hem eindelijk gesteld had... was Bram alweer uit de studio verdwenen. Dus ja, zo werkt dat dan. Dus ik heb die vraag ook nooit meer verder kunnen stellen. Ja, zo werkt dat. Als je dan de e-mailadres niet goed intikt... en je hebt de herkansing gemist... ja, dan houdt het alles op. Uh, Barstein hoorden we daarvoor met goed. En nu is het ook weer eventjes terugblikken... op het verhaal van Moederdag. Want toen had zij de single uitgebracht... En dat slaat eigenlijk ook op moeders. Sterker nog, het gaat ook over moeders. Want ja, moeders zijn eigenlijk onvervangbaar. En daar gaat het in dit nummer heel erg sterk over. Ik heb het over Pien. Maar dan wel de Pien met de Y. Pien Breusma. We hebben ook nog een andere Pien. En die ga je straks denk ik ook nog even horen met WTF. Oh, itself up. It's not what I want, but it is happening. I don't know what keeps me hanging on. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. Sounds from a rooftop. All the world is rushing while well I am ambling. Till I'm ready to begin again. Feels just like a new day. Uh, collega Walter Zands had ik uh, begrepen dat hij uh, de Volkskrant alweer gehaald had. Met dit uh, nummer. Ruud Houding uit uh, Zandwoord. Jazeker. I'll always believe in you. Trouwens, uh, de Zandvoortse muziek is een beetje actief. Volgende week schijnt er ergens in Zandvoort nog een private release party plaats te vinden. Rondom Don After Dusk. En dat is uh, de nieuwe EP. Eigenlijk de debuut EP van Wendy Moore. Op een geheime locatie zal ze dat een beetje laten horen. Maar er is ook goed nieuws. Vandaag is er een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En Elene is vandaag te gast. Maar volgende maand is er ook één. En dan komt niet Moor. Want uh, daar hebben we het over. Want uh, zij uh, heeft dan volgende week de release van haar debuute EP. En die zal je ook volgende week... Zul je daar één track zal je er in ieder geval van uh, gaan horen... Want uh, we geven natuurlijk niet alles uh, weg. Uh, bovendien, uh, zei ik net... hadden we Ruud Haling... maar dat vormde een blokje van twee. En daarvoor was het de beurt aan... Pien met die Y. Pien Breusma met Irreplaceable. Um, dan ga ik waarschijnlijk iets doen... waar ik er uh, nog niet 1, 2, 3 uh, toestemming voor heb uh, gekregen. Maar ik uh, ga toch... Uh, nou ja, misschien kan ik dat beter nog even uitstellen eigenlijk. Uh, dat is uh, nog een nummer van Harlem Lake. Maar ik uh, schrijf hem even door, want ik moet ook eventjes om de tijd denken. Wat, uh, wat dat gaat. We zitten ook nog aan een schema gebonden. En uh, dan kom ik uh, bij het volgende uit. En dat is uh, de heer Max Polman. Ook wel bekend, want die is hier ook uh, geweest. Uh, namelijk in november van het afgelopen jaar. Volgens mij zelfs ook nog in een 3 voor 12 noord holland uh, vloedgolf. Um, toen was hij hier met Jeroen Egge. En ze speelden onder andere Dance With The Devil. Die staat op een album. En dat album dat heeft hij vorige week gepresenteerd. Dat is Roads Go On Forever. En natuurlijk staat ook uh, dit hele mooie fijne nummer op uh, van Max Paulman. En dat is natuurlijk Nothing Stops Rambling Man. En daarachter hoor je dan meteen het interview wat ik met hem heb opgenomen afgelopen weekend over die release show.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 like straight into the eye Be equal to the fray Gave my soul to lingman Max, uh, afgelopen, afgelopen donderdag je uh, of afgel ja, afgelopen donderdag, vorige week donderdag ja. uh, je release show uh, gedaan. Ja, ja. Ja, hoe was dat? Ja, het was een groot succes. Ja? En echt, ja, ik ben heel blij hoe het allemaal is gegaan. Ja. Echt, uh, echt super blij. Het was gewoon een hele bijzondere ja, avond. Ook een unieke avond. Geen uh, standaard release show in een of andere toppodium, maar echt ja, dichter bij Americana muziek kan je niet komen, zeg maar. Yeah. Uh, bij Café Dick Dik. en ook gewoon uh, ja met, het, met de overtuiging dat het voor iedereen gewoon toegankelijk en open moest zijn. Uh, ja, was het, hebben we dus geen kaartverkoop gedaan, maar een uh, Play What You Can yeah. uh, event en uh, nou ja, mensen konden daar lekker vanaf 6 uur komen eten en uh, er was een er was het voetbaltoernooi bezig. We hadden allemaal dingen aan de gang daar. Voorprogramma, de doorzoen mm. En nou ja, uiteindelijk zelf, main show, volle bak, volle, ja, volle zaal. En um, de show ging super goed. Uh, nieuw nummer, die pomp B, weet je wel. Weet je nog Die pomp B die eigenlijk bij jou in de. Studio... Oh, dat, dat nummer, wat je, wat je bij ons uh, samen met Jeroen uh, heeft, uh, een beetje hebt lopen. Uh... Ja, daar hebben jullie lopen tokkelen met z'n tweeën. Ja. Ja, dat is echt een, uh, ja, echt een nummer geworden. Wat ook weer, ja, ook weer een volgend level is. Qua show element en, uh, en qua songwriting denk ik. Dus uh, ja, het was gewoon een super avond. Veel platen gekocht. Ja. Yeah. Veel, uh, veel uh, bijdrages van, uh, van, uh, van mensen. Dus dat pay what you can. Weet je, als je het gewoon... Het vertrouwen in de mensen legt om... Te ...te doneren wat ze zelf hm. kunnen missen en willen missen, dan, uh, dan werkt het gewoon heel goed. Ja. ik ben dagen heel erg uh, dankbaar en blij. Ja. Uh, dan even over dat album. Want dat album, wanneer ben je er eigenlijk aan begonnen aan dit, uh, dit album? Uh, ja, een jaar geleden. Ja. Langer dan een jaar. Ja. Langer dan een jaar, denk ik, Ja. ja. Uh, wat, wat, wat was uh, zeg maar het, uh, de basis voor, de, voor dat album om uh, te beginnen? Nou ja, het was gewoon van er moet gewoon een nieuwe plaat komen. En we waren al met het ja, uh, schrijfproces bezig. Mm. En uh, dat hebben we gewoon doorgetrokken. Dus het was eigenlijk niet we hebben niet het themaalbum gemaakt, maar we hebben gewoon gekeken van ja, we willen weer een stap zetten. En uh, we hebben vorig, we hebben een EP uitgebracht een tijdje geleden, we moeten weer wat nieuws doen en we willen ja, dat we naar volgend niveau tillen. Dus we, en ja, toch, deze idee van waar we naartoe willen, ook met sound, met qua sound en live show dus daar op die manier zijn we eigenlijk een beetje begonnen. Mm. En zo komen we steeds dichter bij uh, ja, wat Max Polman echt is en wat, het, wat we willen dat het is. Ja. Dus uh, daar komen we nu wel steeds dichterbij. En uh, ja, we gaan uh, voor het voorprogramma van een grote act doen waar we uh, bijna iets over mogen zeggen. We gaan naar België. Ja. België worden we geboekt. We gaan ja. een toertje doen. Ja. Dus ja, het, zijn, het gaat goed, weet je. Dat is ja. fijn. Ja, en, nou had je het over van wie Max Polman is en wat, po wat ja. Max Polman is. maar Ja, wie en wat is hij dan? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ontgrijf, ontgrijf dat maar eens in, uh, ja. in één zin. Maar wat Max Poolman is, is eigenlijk gewoon ja, het vieren van van avontuur, de open road, weet je wel. Ja. auto's, auto's vintage, muziek, uh, eerlijkheid, authenticiteit, rauwheid. Ja. Raarheid. ja. Uh, weet je, al die dingen in het leven dat is wat Max Polman is en dat ja. is wat het viert, weet je ja. dat is waar ik voor sta en, uh, en waar ik in geloof en wat ik wil uitdragen ja. uh. En, uh, dus dat is het, het gevoel van onderweg zijn in de middle of nowhere en kamperen in je eentje en het leven aanschouwen en het leven ervaren ook ja met jezelf uitdagen weet je wel ja. surfen, motorrijden allemaal dat soort dingen zijn enge dingen om te doen voor ja. mensen uh, het ja. ja ja is dat ook een beetje terug te vinden bij die release show? dat daar dus ook mensen zijn die dat verhaal van jou daarin ook begrijpen zeker weten ja, ja zeker weten ja natuurlijk mijn sponsors waren er ja Zeus en uh, Wrangler, en uh, ja, dat, die hele plek is gewoon een en al dat vieren. Ja. Het, -café. Dus het, het avontuur ook, hè? Want het is wel, het, misschien was dat ook eigenlijk wel een avontuur? Ja, zeker. Zeker weten, ja. Ja, ja, ja. ja. Eén groot avontuur. En die mensen. Ik het helemaal goed. Goed tot z'n recht is gekomen, goed is overgekomen, denk ik. Ja, en die mensen uh, waren eigenlijk ook die avond op avontuur om te kijken naar Roads Go On Forever. Zeker weten, ja. Dat denk ik wel. Ja? Met een Amerikaanse barbecue erbij van tevoren. En het was, niet, het was niet een release show waar je in en uit ging. Het was een volledig evenement waar je een hele volle avond had. Ja. En dat zie je niet vaak. De totaalbeleving. Ja, dus ik denk dat we daarin echt wel iets heel cools hebben neergezet. Ja. Is dat ook wat je... Misschien straks ook bij je tournee uh, Dat ook uh, wat uh, meer naar buiten toe wil brengen? Ja, natuurlijk ga je gewoon kijken naar hoe je... Ja, je liveshow daar uh, volgens niveau kan stellen. Hoe je uh, uh, ervoor kan zorgen dat je dat nog beter over kan brengen. Ja, oké. Okay. Ehm... Um... Maar, nou deze die heb je dus nu gedaan, hè? De, dit is uh, de eerste uh, nou ja, van misschien wel een, een grotere reeks uh, van, van optredens die je nog gaat doen. Ja. ja uh, nou ja, je zegt al, uh, hij is goed ontvangen, maar uh, ja, wat, wat nu? Uh, ja, Toen nee, maar blijf, je blijft ook niet stilzitten als het gaat om nieuw materiaal denk ik. Nee, we zijn alweer bezig met een nieuw album joh. Ja, al nu alweer. Ja. Ja, zeker. Daar waren we al mee bezig. Ja, weet je, dus zo werkt het. Je blijft schrijven. En uh, ja, je bent, je bent dan dan naar een release show aan het toewerken. Maar eigenlijk ben je alweer met je volgende project bezig. Ja, dus het, is, het, is, het, het, het, het, het Max Polman is ook niet iemand die stil blijft staan. Nee, zeker niet. We blijven altijd in beweging. Altijd. I'm mm -hmm. zeggen hoor, dat ik hem al gedraaid heb. Harm Lake met Full Again. Dat is een demo versie die ze hebben gemaakt. In dat opzicht. En uh, ze wilden eigenlijk met die demo versie min of meer laten blijken van hoe dat nummer nou eigenlijk is ontstaan. Nou, je hoort inmiddels Helene op de achtergrond, uh, die bezig is samen met Noah om te kijken of het allemaal zo direct uh, goed de in kan. Of online, hoe je het maar noemen wilt. Um, Voordat we Harlem Lake, Harlem Lake hebben laten horen, was het uh, de beurt aan Max Polman uh, met Keep On Walking. Hij uh, is weer uh, bezig met alweer nieuw materiaal. Dat heb je dan uh, net in het gesprek wat ik met hem had kunnen horen. Vorige week uh, had ik ook nog een uh, gesprek met Xilan. En hij heeft uh, onlangs nog een hele mooie single uitgebracht. Uh, namelijk Oh Happy Day. Away, Oh happy day I fought my shame away Oh happy day I fought my shame away Oh happy day I fought my shame away Taste it, take a drip, don't you waste it, baby, won't you claim it? You been at the Ja, wat aanloopproblemen gehad met denk ik met het afediten van die single. Maar goed, uh, het is even niet anders. Het nummer Lorina en de tijd met de server hoorde je net. Daarvoor hoorde je uh, Xilan met Oh Happy Day. We gaan er nog twee laten horen in dit uh, uur. En dan is het ook alweer uh, ten einde. Lua, Lua en Johnny. Die hebben morgen ook een nieuwe single die ze uit uh, gaan brengen. Wie is Lua Lua? Nou, dat is niet zo'n geheel onbekende voor ons. Want dat is namelijk Liesel Loof, die we kennen van Ayal. En Johnny, daar schuilt Joost Abbellen. Of Abbel heet hij uh, voluit. En ja, de single heet Long Ago. I want to feel I want to hear I want to touch I want to lose myself I want to feel you I want to hear your heartbeat And touch your Left me standing in the dark. even bij een eenmalig verhaal van uh, dit tweetal. Um, want uh, Lieslo, ik uh, zei het al, die kennen we van Aijl. Uh, zij woont niet in deze provincie, maar dat geldt voor Johnny wel. Want dat uh, is iemand die uit Amsterdam komt. En dan telt hij dus mee voor het uh, meenemen in uh, de release: overzichten van de maand mei. Want uh, dit nummer dat is morgen uh, officieel gaat hij dan eigenlijk op alle streamingsplatformen te beluisteren zijn. Ja, ik zeg het een beetje krom, maar ik bedoel er dus dat mee. We hebben er nog één, want ook Chambel had afgelopen maand zijn album uitgebracht. Volgens mij zijn eerste album. En we kennen hem van bijvoorbeeld dat nummer, want dat staat er ook op. Get Lost, tot aan het nieuws van 8 uur.